Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Visa, Mastercard en negen banken hebben in Amerika een mega schikking getroffen... om te voorkomen dat ze worden veroordeeld voor kartelvorming. Ze betalen daarvoor meer dan zes miljard dollar. Visa en Mastercard worden ervan beschuldigd dat ze samen met de negen banken... die hun creditcards uitgeven, onder meer prijsafspraken hebben gemaakt. Winkeliers zouden daardoor zijn benadeeld.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 die over de snelweg A2 dreef, maar de weg hoefde niet te worden afgesloten. Tegen middernacht had de brandweer het vuur onder controle. Het blussen ging nog de hele nacht door. Er zijn ook wat bestrijdingsmiddelen verbrand... maar uit metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. In Los Angeles is filmproducent Richard Zeneck overleden. Hij produceerde kaskrakers als The Sound of Music, Jaws en Planet of the Apes. Zijn vader was een van de oprichters van filmstudio 20th Century Fox...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 Het weer in het hele land buien, maar vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <tieden> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vierde uur van onze uitzending deze week. En het doet mij deugd ze weer eens aan te mogen kondigen. De nachtzusters menigmaal hebben zij hier bij Nachtvluchtende Uitzending Theatraal. Maar tevens inhoudelijk met hun benadering van het diepteinterview opgeluisterd. Ook deze nacht zijn ze weer van de partij. Mocht u benieuwd zijn naar wat de dames Schalkes na hun radioleven bij de VPRO... zoal aan het doen zijn, dan kunt u dat vinden op www. Nachtzusters.net. De onnavolgbare Kaat en Anna Schalkens alias De Nachtzusters ontvangen in Nachtelijk Amsterdam gasten van divers pluimage in deze aflevering. Henny Stoel. De voormalig nieuwslezeres en presentatrice werd geboren op 13 juli 1945... en schoof dus in 1999 bij dit kolderieke radioduo aan. Mattie Poel stekent voor de muziek, Tom Seidsma schreef het lammetje Kato... en Tinka gaat de straat op met de vraag van de week. Nu ben ik even kwijt of dat ook in deze aflevering het geval is, want... De uitzending begint met een lied van de band Van Katoen... waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Enfin, we zullen het allemaal gaan beleven. Henny Stoel maakt sinds 2002 deel uit... van de professionele jury van de tweejaarlijkse Philip Bloemendalprijs. En ze vierde gisteren haar 67 e verjaardag. Het is tijd voor de Nachtzusters. de V-perio via de gecombineerde zenders Radio 1 en 2. We zijn op de radio, ik zou zeggen, zet hem maar aan. En we hebben vanavond weer een volle bak. En natuurlijk zijn wij hier weer, uw onvolprezen gastdames. Maar eerst, en ik zou zeggen, verwelkom ze met een hartelijk applaus... dames en heren, de popmuziekband van Katoen. En het gaat maar eeuwig door. Zeg mij waarom. Zeg mij waarvoor. ben gestopt met voelen, want ik voel me niet zo goed. Het kan niet zo bedoeld zijn, want overal zit bloed. Ga op zoek naar geluk, in plaats van op zoek naar macht. Respect en vertrouwen, dat geeft je kracht. is goed Heren, dit, waren, dit was de band van Katoen te bestaan uit... Bas, Barnasconi, Sam? Bart de Klerk, ja. Martin Buurse, Arnoud Bongaerts... en dan nog vier leden, maar die waren er vanaf niet bij. Dat werd allemaal te En druk. onze eigen mappie Pools. Ja, onze mappie Poels ook. Ja. Ja. Ja. U vraagt zich af uh, hoe, wat, waarom. Dat zal ik u vertellen. Deze jongens hebben deze cd... Het is namelijk een cd. En de clip daarvan heel uit eigen zak opgebracht. En de opbrengsten daarvan... die gaan dus naar Giro 555. 555. En uh, het ligt binnenkort in de winkels. Eind volgende week waarschijnlijk. Eind deze week. Eind, deze week. Eind dat is het al, jongen. Het is vrijdag, man. Bijna. Het ligt bijna in de winkels. En dan kunt u het kopen. En dan gaat dus de opbrengst naar Kosovo. Kosovo? Kost dat dan? Weet ik ook niet. Nee, zegt zeggen kost zo Nee, het? ik zeg kost zo ja. Oh, en wat kost het? Uh, nog, nog geen tientje. Nog geen... Nog? Nog geen tientje, jongen. waar is de beurs? Ja, misschien dat wij dan even... Ja, samsam even, hè. Ja, natuurlijk. Nog geen tientje? Nog geen tientje. En dan pak ik nog geen vijf gulden, als u dan ook mag ook pinnen, hoor, zuster. Je mag pinnen. Wacht, ik heb hier nog paar wartjes. Pinnen, ik heb... Hebt u het? Ja, bij de hand. Hier, nog geen vijf gulden. Zo. Samsam. Kijk eens aan. Je eerste cd is van ons. Nog geen tientje? Voor het goede doel. Dank u wel voor uw optreden. Dankjewel. Ga maar lekker zitten, jongen. Zo. Nee. En Banti van Katoen. Ja. Zo. Zo. Nou, dan is de uitzending begonnen. De kop o. is eraf, zou ik zeggen. Welkom, iedereen. En we zitten hier weer zoals gewoonlijk even, zuster, in studio de Studio Amsterdam? Dus wacht even, wacht even. Mag ik even aankondigen? Nee, want nou, we toch met open beurtjes zitten hier samen. Wat? Even. Ik krijg nog vijftien cent van u. U? Van mij? Ik zeg 15 cent. Ik krijg nog 15 cent van u. Nee, nee, nee. Dat cadeau voor oud beurs die opscheplepel... dat heb ik u terugbetaald in ja. zeven maandelijkse ja. termijnen. Ja. Nee, dat heb ik helemaal afbetaald. Nee, ja. Dat vind ik nou niet mooi dat u daarop terugkomt. Ja, nee, nee, nee, moet u daar nee. nog zeker rente over beuren of zo? Nee, u nee. dat u niet nee. dat u nou nog gaat nee. zeggen... dat ik nog één nee. termijn van 15 cent terug zou staan. Wat? Wat hebt u gisteren gehaald van mijn geld? U bedoelt dat ik nou de groentespecialist was. U, de... Hebt... u hebt een mug aardappels gehaald. Normaal kost dat 1 gulden 15. Dus ik geef u één gulden 15 mee. Ja, Maar de aardappels waren zo glazig als me kan, dus ja, die zijn maar... een guldend ik, ik kan er niks aan doen dat Van Beveren mij zomaar wat in de hand drukt. Dat kan mm. ik ook... Ik laat mij altijd alles in de hand drukken, dat u. laat zich u. alles in de hand drukken, dat weet ik. Maar dan wil ik toch graag even die 15 cent terugzien... die u niet hebt uitgegeven bij de groentespecialist. Dus die u gewoon nog los ergens in het zakje hebt zit, als het goed is. Um, zuster... Ja? Die heb ik niet meer. Ze heeft ze niet meer. Begrijp ik goed dat u ze niet meer hebt? Mm. Ja, is het misschien... de uiterste consequentie dat ze verspild zijn, tussen deze vijftien harde centen? Uh, misschien is het u opgevallen dat ik gisteren nogal roze bellen... Uh... Ik heb een chewing gum, bazooka you, voor gekocht. Voor die 15 cent hebt u verkwanseld, verkwitst, verknipt aan een bazooka jou. Ik heb Zo'n vanochtend... roze duivel! Vanochtend nog uit het haar moeten knippen, omdat ik hem vannacht niet uit had gedaan. Ah, het is toch niet te geloven? Ja, mijn eigenste zuster. Maar dat ga ik toch graag even vangen, want het is wel mijn geld. U ziet maar waar u het vandaan had. Nu. Ik heb net... Nee, maar trouwens... Oh, nou nee. het hoor. Wat is er? Nee, u zegt nou wel 15 cent. Maar dan moeten we... Nee, dan, dan zullen we het ook helemaal goed gaan regelen. We gaan we het hard spelen? U nog? Ja, nou, ja precies. Kan ik iets Weet u nog, dat ik u nog dat ik we... u schuldig zou zijn? Wat? Toen maar. Dat wij afgelopen zondag aan het fietsen waren? Ja. En dat ik u vroeg om Darmpje even te bellen? Uit de roze... Nee, in de groene cel. En dat heb ik gedaan. Ik heb Darmpje ja. gebeld. Toen heb ik dat gesprek ja, gefinancierd. Ik heb u 25 cent meegegeven. En ja, Ik moest toch ook voor u bellen? Ja, Mijn zuster, weet u, u nog... Zegt dat nog, ik ben zo onhandig met machines. Doet dat even. Ja, dus daar heb ik net zo goed wartje. als ik... dat u de voicemail kreeg. Ja, ze was niet thuis. ze kreeg zo'n raar piepje en dan moest ik wat inspreken. Ja, dat heeft u niet gedaan, want daar bent u bang van. Dat weet ik ook wel. Dus dat kan nee, hooguit nou. één tik geweest zijn. Wat is één tik? 14 cent. Beuren... Ja! Maar zo'n apparaat gaat toch niet zeggen, hier, hij 14 cent terug. Dat is een machine van ijzer en staalconstructies. Ja, ze kunnen niet denken. Er is te niks terug. Dat is uw probleem. Dat is, dat is helemaal uw eigen probleem, daar zit u zelf mee. Ik eis gewoon, oké, okay, ik wil koelant zijn. Het is natuurlijk in een cel, dan is een tik iets duurder, dus laten we zeggen 16 cent, maar dan blijft er nog altijd de rest, over. U wil van mij negen harde centen hebben. Ja. Alsjeblieft. Goed, die trekken we dan van die vijftien centen af. Wat hebben we dan over, 16? Vijftien min negen, wat hebben we dan over? Eh... Uh... Nou ja, voordat de uitzending voorbij is. 15 met 9, dat is nog altijd. Uh, hier, hier is een stijver hier pak aan zo. Dan is dat ook weer geregeld. Dan maken we geen praat meer van. Dank Vindt trouwens toch niet leuk dat u nou over geld moet beginnen. Ja, dit, hier een beetje in de uitzending. dit hier over. Goed, we zijn begonnen. Excuses even voor dit uh, ophandhoudje. Nou, wie begint hier nou over? Misschien is dat wel eens een goede vraag voor buiten. Nou, nou de hele uitzending toch in het teken staat van onenigheid en strijd. We vragen buiten wat... De... Maar mensen kwaad om worden, waar ze ruzie om maken. Was waar ze wel... voor op de kast zitten. Ja, ja. Pinka? Ja, hallo, daar ben ik. Ja, zit u, zit u wel eens op een kast? Of ik wel eens op een kast zit? Ja. Ja, als ik een um, formulier van de belasting krijg, of een brief. Waar een zin in staat met een dubbele ontkenning. word ik echt heel boos van. Dubbele? Ja, dan ben ik gewoon de draad kwijt. Staat er... Dat er bijvoorbeeld staat, u hoeft nooit niet geen belasting ja, meer te betalen. Oh, dat! Ja, ja daar, daar kan je heel naar instinken. Dat is ook gebeurd. Ben... Daar sta ik dan tien minuten naar en denk ik, oh. Uh, staat dan er nou? ja, goed. Goed. En, en dan wordt u hellig. Ja, heel mysterieus En dan raakt u dan slaags met. Uh... Nee, dan ga ik ze opbellen. Dan zeg ik dat het echt heel onmogelijk is, die taal. Oh, nou, en wat raad... zegt dan zo'n inspecteur? Nee, dan krijg ik een heel sneu figuur aan de, aan de telefoon die er ook niks aan kan doen. En Nou ja, weet ik veel. Onbevredigend, zo hè? Dus ja. wordt hij nog kwijt. Nou, dat uh, vind ik een uh, al weer een, een gewieks leuk antwoord. Ik zou zeggen: wat zegt de man in de straat, Pinka? Nou, ik zal eens kijken. Zo, die is weg. Die is er weer uit. Nou, ze, ze is nog niet weg. Nee, maar het is hier zo vol. Het is vol vanavond, hè? Ja. Goed. Just Mensen, laat, laat Pinka er even door. Ja, moet ook ter werk doen. Ja, iedereen wil er even is buiten. Doe nog maar even een afsluiter. Kje, dat de mensen thuis ook weten dat ze buiten zijn. Ja. Goed zo. En daar is de tune van de gast. Want wie hebben wij vanavond als gastzuster? Ik beginnen. Ik begin, vond hè? de overgang erg abrupt. Ja, ik hou daar wel van. Dat zap, zap, zap, zap. Dat gaat snel tegenwoordig. Nou goed dan, uh, zusters. Uh, het leek mij misschien wel eens leuk dat vandaag dat u begint. Ah. En u hebt gerijmd, dus dat zal leuk worden. Ja. Goed. Uh, vroeger gebeurde er veel minder. Dat wordt wel eens gezegd. Maar niets is waar minder. Alleen de nieuwsvoorziening was zo slecht. Soms op de ja eens per jaar. Daar hoorde en... men wel eens iets. Maar dat was maar... Dat was maar eens per jaar. Dus dat was zo goed als niets. En wat je daar dan hoorde? De bruine beer is los. Er komt weer kou in het noorden. Of er zijn rovers in het bos. Of Willy meer gaat trouwen. Dat is omdat het moet. Of vandaag begint het rouwen vanwege jasje voet. Hoe anders is dat heden? Men weet nu alles, zeg. Wat er wordt afgeleden en van files onderweg. Het nieuws van de Floriade. Alles over oorlogsgeweld. Het wordt weer 16 graden en de waarde van het geld. Zij brengt het ons alle dagen. En u weet al wie ik bedoel? Dus mogen wij u nu vragen. Kom in ons midden en lief! Dag, zusters. Pak een stu ja. Um, ja. Welkom, Hennie, ja. stoel. Wat? Dat was de Zuster. laatste. Hè? Ja, dat was de laatste, ja. U hebt het nog niet. Ja, zo kinderachtig als ze daar dan op reageren. Thuis. ik heb zo geoefend. Ik heb iedere keer, als ze het woord zei gaf ik er een klap met een natte doek. Ja. In de nek. Verdiend. Ja, om het... Sorry, gek worden he? van. Ja, wordt u er gek van? Ik word er gek van. Ja, iedereen zegt... ga. Nee, ja. ja, nou ja, dat was de laatste keer, Henny Mogen we Henny zeggen? Graag. Of mevrouw? Nee, Henny is goed. Hennie. Ja. Hennie. En wie is Kaat en wie is Anna? Ik. Ja. Dat is mijn zuster. Kaat. Kaat. Ja. Ik ben ja, Anna. En Anna. Links ja. voor u, voor het publiek rechts. Zit Mogen we ik... nu even beginnen met het interview, zuster? Nou, wat ze wil drinken te vragen. Nou, ik, ik wou eerst even, even, even. even Diepte in. Oh. Uh, ja, ja doe de diepte we in, de je ja, vast. We we dat, <lacht> dat weten we, van we gaan altijd de diepte in. Ja. Wij gaan dieper dan diep. Ja. Net toen u hier zo het podium beklom... werd u verwelkomd met een enorm applaus... Bent u dat gewend? Gebeurt dat ook wel eens als u dan het nieuws uitzonderlijk goed heeft voldoen? Ja, dan kom ik de redactie op en dan staan de collega's echt in rijen van vier. Met erebogen? Nee, dat niet. Maar applaus wel. Ja? Ja, ja. ja, ja. En dat komt geregeld voor. En dat natuurlijk. komt geregeld, ja, ja, ja, uiteraard. En wat is er dan gebeurd dat het heel goed ging? Is dat... Nou, nee, zonder gekheid. Het is natuurlijk voor uh, mijn dit? collega's, de redacteuren die uh, de berichten schrijven en die de onderwerpen monteren. Is het uh, wel belangrijk dat dat ook goed uh, gelezen wordt. Dat het goed gebracht wordt. Dat je het niet de mist inleest, ja. zoals het heet. Ja, dus uh, daar doe je je best voor. En uh, ja, dan is het prettig als dat gewaardeerd wordt. Ja, maar um, is het. Ja, want is het moeilijk om het te lezen? Zo'n hele. Het lijkt me zoveel tekst. Dat is het ook. het uh, ja, hangt vanaf welk bulletin je leest, maar uh, 15, 20, uh, 25 minuten. Uh, dat is veel tekst. Dat zijn en, uh, veel aviertjes. Ja, en uh, je verspreekt je oh, dus wel eens, maar ja, ik vind die zo erg. U verspreekt zich toch heel min? Je hebt nooit. Ach, daar heb je toch helemaal nooit. nooit. We hebben haar daar ooit op zo, kunnen zo betroppen, mensen. Dus. Ja. ja, zo Frerik. Ja, dat valt ja. ook Reuze mee, die heeft de naam en ja, dat is ja, ja, helemaal niet waar. Dat is als hij doet, dan denk ik... Oh, jongen, ja? toch? Ja. Ja. Hebt u dat ja, niet? Ja, ja, ja. Als hij dan wil eventjes ik zegt... Dat? Ja. Maar, maar even... we hebben het niet over Filip. Ik. Nee. Nee. We hebben het over en... hem uh, Krijgt u daar dan ook altijd iets te drinken? Hier namelijk wel. Nou, daar moet ik het altijd zelf halen. Hier wordt het gebracht. Nou, Wat zou u, nou, u mag het nu? wel zelf halen. Er staat water op tafel. Daar neem ik wel genoeg om mee. Ah, neem toch eens iets anders van een bar? Ja, er is jezelf. hier een bar. Ja, iets ja maar lekkers. ik moet straks nog rijden. En ik wil een beetje nuchter blijven. Een beetje nuchter. Een beetje nuchter, Dus ik neem een wij... Mag ik het zelf pakken? Nee, dat doen wij oh. voor. Doen dat toch niet alles zelf doen, vrouwtje. Geniet er nou van dat bediend wordt? Ja. Kijk Een glas Amsterdams kraanwater. Ik zou zeggen, als het niet echt nodig is, neem er geen slokje van, want het is niet heel lekker. Wilt u ook, zuster? Ach, oh, toema, toema, toema. Ja. Zo. Zo. Want uh, dat zijn dus diverse A4'tjes. Als ik weer even de draad mag oppakken. Ja. U biedt mij wat aan, zuster, maar ik krijg niks. Als ik de draad even mag oppakken. Sorry. Um, oefent u dat dan de hele middag op of, of hoe gaat het? Of is dat av avu lezen? Zuster? Ja, nee, ik deed even een goocheltruk met een leeg en een vol glas. U dus zit en hier enorm de aandacht te trekken. Ja, sorry. Nee, er stond al een glas. Maar ga verder. U was een vraag aan het stellen. Nee, of, stoel. of het uh, uh, avu gaat? Of dat het geoefend wordt? Het gaat veel avu. Want er is weinig tijd om te oefenen. Um, de teksten die komen binnen vanaf uh, ongeveer anderhalf uur voor de uitzending. En uh, sommige teksten heb je heel snel. En andere teksten die krijg je als je al naar de studio loopt uh, in je handen gedrukt. En Dan moet je hem even vlug doorlezen. En of ook... het gaat wel avu. En uh, dat, is, dat is wel eens lastig, omdat wij uh, veel teksten van autocue lezen. Weet je wat dat is? Nee, wat, nee, dat willen nee, we allemaal nee, weten. Nou, nou, nou, ja, we we hebben, lezen veel van autocue. We hebben een camera uh, voor ons waar we in kijken. En midden in die camera staat de tekst die we lezen. Ja, maar, maar, maar die zien wij niet als kijkers nee, op onze televisie. Nee, ja, dat, maar, dat wat niet kunnen wij wel nemen. in. Pakken. Nee, dat ziet er verkeerd om. Oh ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Nee, dat vraag ik me echt af. Dat, ziet u op de camera? Ja, ik zie het op de camera, maar u ziet dat niet. Zo'n heel A4'tje in één keer? Nee, dat is, dat is het probleem. Dat zijn maar een paar regels die je ziet. En die regels die zijn ongeveer drie woorden lang. Dus het overzicht van een zin is vrij beperkt. En zeker als je een tekst niet van tevoren hebt gezien... en je hebt de tekst van 25 minuten natuurlijk ook niet in je hoofd... dan begin je aan een zin en dan weet je niet waar die heen gaat. Je weet niet waar de punten, de comma's, de spaties, de nee. tussende haakjes... Ja. maar ook niet wat, wat er gaat komen waar het in godsnaam over gaat misschien... Dan nou, dan nu, ik hoop niet dat ik wel eens de indruk wek dat ik niet weet waar het over gaat. Nee, dat, niet dat u dat nee, doet, nee, Nee, nee, nee. nee maar uh, je weet wel eens uh, niet als je aan een zin begint hoe die afloopt. En dan gaat het dus wel eens mis. En wat gebeurt er dan? En dat komt omdat je uh, niet de hele zin ziet. Ja, dan ligt er een klemtoon verkeerd. Of er komt ineens een punt als je denkt dat het een comma is. Uh... En dan schrikt u zo dat u de volgende zin dat al voorbij is... voordat u er erg in had? Of... Kan, dat gebeuren. Dat kan gebeuren. Loop dat door. Dat, nee, want het wordt wel bediend door iemand die jouw tempo bijhoudt. Is dat net zoiets is. als karaoke zingen? Ja, daar zit ik ook aan te denken. Het doet me heel erg denken karaoke zingen, maar dat is een kleur. Oh, dat wel ja, niet op een ja. naam. Ja. Dat, uh, dat is tamagotchi, dacht ik. Dat is helemaal niet zo'n gekke vergelijking, Karyoke. daar lijkt het op. Ach, daar lijkt het op. Lijkt het op. Dat maar dat maar de op. teksten die wij lezen als, uh, als er, er beeld bij is, dus als we zelf buiten beeld zijn, ja. die lezen we lekker van papier. Dat zijn heerlijke brede Heerlijk. regels en ja. je weet precies waar elke regel kunt u heen u echt, uh, gaat. Maar dan kun je echt lekker losgaan zoals je dat ja, ja, ja, ja. Aan het vakterm. Ja, ja, ja. Jas even uit. En dan ja. uh, gauw weer aan. voor de ja. Nee, want ik vroeg me af. Hoe weet u nou steeds wel welke kant u op moet kijken? Maar dat is gewoon daar waar de, waar de letters zijn. Is, zijn euh, het is niet zo'n ingewikkeld programma, het journaal. Het, nee, want die letters die staan op alle camera's in oh. de studio. Ja, oh nee, het is niet zo eenvoudig. Maar. Uhm, we, we hebben meestal maximaal twee camera's. En dan geven we dat eventjes goed aan, nog eh, onder op ons papier, of we een draai moeten maken naar camera 2 of naar camera 4. En als je helemaal niet in de goede richting zit, dan hebben we altijd nog de regisseur die op ons oortje aangeeft. Het oortje. Het oortje. Wat, wat je vervolgens. Is dat zoiets als een koptelefoon? Een onzichtbare koptelefoon. Dus Onzichtbaar. Een, een, een, ja, heb je hem nu ook in? Want ik had ik, ik hem meegenomen, hadden jullie kunnen zien. Ja. Hij zit er nu niet in. Dat zou ik ook wel eens willen. Want ja, ik vind niet echt nee, dat is Zo'n zo enorme gevat. Ik ben veel laster. We hebben een oortje, dat is uh, uh, precies in de vorm van ons oor gegoten bij een audition. Dat steekt vrij diep in je oor, zodat het er niet makkelijk uitvalt. Moet je dan happen. Ja, een soort happen. Je oor wordt helemaal volgespoten met schuist. Jack. Het zou niks van mijn te zien. En dan ben je stokdoof. Het ze er wel helemaal die? goed eruit. Dat, ja, stel dat er een restje... Ja, dan is het een kwestie van opereren natuurlijk. Ai, ja. Dus er zit er een schuim en zit er een oortje... Er nee, nou ja, wordt een afdruk dan? van gemaakt en dat oortje dat past dus precies in je oorschelp. En dat snoertje gaat achter je oor langs... Uh, met een knopje op je rug... onder je jasje door... Naar een, uh, Ach, oh, een dus doosje. u kan het nooit per inhouden voor als u s'avonds dan thuis nee, komt. Nee, je, je zit vast aan zegt, een doosje. Henny, je zit nog iets in je oor. Oh, nee, nee, nee, dat kan niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik dacht misschien draadloze verbinding. Nee. nee. En in het oortje kan dus ook iemand zeggen... De regisseur of de eindredacteur kan dan nog een aanwijzing geven. ja. ja. Ze dus zeggen dat een ja, dat het onderwerp vervallen is of dat er iets tussendoor komt of uh, waarom er iets fout gebeurt het gaat. Het wel eens dat er een onderwerp vervalt. Dat het het gebeurt, gebeurt is. geregeld. Het ja, gebeurt dat gebeurt in elke uitzending. Ja, elke. Ja, ja want zo'n zo'n moet op een bepaalde lengte zijn en er zitten live bijdragen in en die pakken dan meestal langer uit dan gepland en dan moet er een ander onderwerp vervallen. En u zegt nou live bijdragen, maar zo'n live interview dat lijkt me ook zo eng. Jullie doen niet anders. Ja maar... ja, maar wij zijn geen journaal, Hennie. En, en... en wij zijn niet te zien. Ja, we voor zijn die paar niet... mensen nee. hier allemaal... Maar... Nou, dat, eh, daar denk je niet meer aan op de nee. deur. Nee. ben je echt me meer met je werk bezig dan met de camera. Even, even een bruggetje bouwen. Zullen ja. wij nu overgaan naar iemand die ook niet te zien is? Vindt u dat goed? Even naar Pinka Buiten? Ja, we gaan even naar Pinka Buiten. Zo ga met je vinger Pinka Buiten? Ja, Pinka ja, Binnen, dus even in een café. Oh, je bent... Och, bent u weer een etablissement? Ja. Zeg, waar kan jij heel erg boos om worden? Ik kan heel erg boos worden om dierenmishandeling. En waarom? Waarom raakt je dat zo? Dat raakt me heel erg omdat ik uh, het vreemd vind dat mensen het recht, uh, zich het recht toe-eigenen dat ze kunnen bepalen over wat er met dieren gebeurt. En dat vind je bij mensen minder erg? Dat vind ik bij mensen net zo erg. Maar bij dieren heb je meer emoties of wat? Uh, nee, dan heb ik niet meer emoties, dan heb ik ook emoties en misschien wel omdat het soms verloren, verloren raakt. Mensen hebben vaak eerder emoties dan als het om mensen gaat en uh, dat heb ik ook bij dieren. Dankjewel. Huh? En waar word jij heel boos om? Heel veel dingen. Uh, ik denk ook, vooral de laatste tijd heeft het veel met de oorlog te maken. Waar je regering voor kiest en waar je zelf uh, niet voor geraadpleegd wordt. Nou kunnen ze natuurlijk niet iedereen gaan raadplegen. Maar ze hadden dat tenminste aan de bevolking moeten vragen. En referendum. Bijvoorbeeld. Maar er zijn meer dingen. Bureaucratie in Nederland. Uh, het verlies aan viswater. En dat... de lelijke nieuwbouwwijken. Ja, zo kan het wel nou even zo. Het verlies aan viswater. Ik vind het een heel mooi uh, Vis, viswater. rijtje. Viswater. Gaan we even verder. Dat, dat is logisch. Waar kun jij heel boos om worden? Oh! Hij die tasjes? Boos. Als er iemand een microfoon onder zijn neus duwt. Ik ben boos, boos op alles. Ik ben boos op alles. En op iedereen. Eigenlijk mag ik helemaal niemand. Oh. ik. Heb... Ja, dat was het. Ja, dat, dat was het. het heet, word, dat was dat... Eentje? Ja, ja. Waar kun jij heel boos om worden? Nou, soms op de re reactie van mijn negatieve man. Maar neem het hem niet kwalijk. Hoe zit die, die was... schatje? Oh. En nog meer? Ik ontzettend boos worden op Beatrix. Over het feit dat zij gewoon... In China dat zitten dat wel er die die zoveel hadden. mensenrechten geschonden worden. Schandalig. Wat moet ze dan doen? In ieder geval een principe vasthouden dat ze in Nederland blijft. En dat ze niet alleen maar commercieel en zakelijk bezig is. Alleen maar om Nederland goed te maken ten opzichte van de negatieve mensenrechten in China. Dankjewel. Ja. Ja, we moeten niet. nog maar even lekker samen gaan borrelen, die man en die vrouw. Dat het ja, weer goed maar komt. Wat is het ook lastig als je een gratis rijstje China aangeboden krijgt... om dan nee te zeggen. Dat was het, Binka? Ja, dat was het. Hè, ja, dat was ja? het. Zo Zullen we even we terug. En mevrouw Stoel, die nog steeds tussen. En die mocht je zijn. Mocht hij niet zijn? ja. waarmee krijgt men u op de kast? Zegt het, u, zegt het niet. Nee. Nee, nee. nee. nee maar dat nee, nee. wel. Nee, u zou dat niet weten dat weten we al. Ik zou het zo niet weten. Dat u, dat u echt denkt, wat verdikkie. Nu ben ik het zat. Waar ik boos om kan worden. Ja. Hebt u kinderen of niet? Nee. Die krijgen, die, die krijgen me niet op de kast. Nee. Die kunnen nee. er wat van. Okay. Ja, ja, nee, nee ik, ik, ik, uh, ik heb een vrij uh, gelijkmatig humeur, denk ik. Ja? ja? Ja. Ik word niet zo erg al boos. Um, waar ik de P over in kan krijgen is... en het gebeurt me altijd dat ik... Uh, als ik aan een volle bar sta, dat ik niet gezien word. En uh, dat ik uh, altijd pas tien uh, minuten geholpen word. Hé, is dat standaard? Standaard. Is dat voor ons? Hoe ja, ja. dat? Omdat ik een kleintje ben, denk ik. Ja. hoe lang bent u nog? 1,64. Bent u nog? Ja, ik ben aan het krimpen. <laughs> Het is net als wij zeggen, wat kost dat nou nog? Ja, ja, ja. Dat is een uitdruk? Nou, ik ben nog 1,64 meter ongeveer. Dus ik ben een kleintje. Dus toch gaat het nog zeven turven. En dan ja. zien ze me niet. En dan, uh, uh, uh, iedereen die krijgt wat te drinken. Ach, wat verloven. En, en is dat onlangs nog gebeurd? Ja, dat zit nu wel eens hoog. Ja, ik zit er. Het ja. Nee, maar nou nog misschien iets? Misschien. Huis, iets van de bar. Iets van de berg. Nee, met... jullie lachen niet hier. Nee. Nou, goed. Dan. Maar Hennie, stoel, u bent toch... Ontzettend bekende Nederlander. Hoe ja. kennen ze u nou? Over... Misschien vinden nee. ze het eng om iets tegen u te zeggen omdat je ze streng kijkt. <t> <hijen> dat hoor ik wel vaak. Ja, dat de, ik streng kijk. Op de televisie. Ja, ja ik vind je ja. erg. Ik kan ja. er geen genoeg ja. van krijgen. Maar <hijen> ja, ik, ik kan me voorstellen dat misschien sommige mensen, hoe oh, Die weet alles. Die kijkt dwars door me. Ja, ja, mijn gezicht uh, in ontspannen uh, toestand zeg maar is uh, vrij streng. Maar ik ben het niet, hoor. Nee, maar nee. dat vind ik ook niet. Want nee. dat vroegen wij ons af. Bijvoorbeeld, als u naar de Groentespecialist gaat. U, u wordt natuurlijk overal herkend. Is dat nog niet? Nee, een dat is, dat is nee. helemaal niet zo. Nee, dat is gelukkig niet zo. He? Nee, Hoe ik word uh, uh, helemaal niet vaak aangesproken. Ja, ja, ik word wel eens aangesproken van dat mensen zeggen: u lijkt sprekend op. Echt waar? Ja, kun je, je, je Echt waar? U lijkt, u lijkt sprekend. Er was een mevrouw die zegt, u komt hier binnen. En ik dacht, god, dit lijkt sprekend op hennies toe. Ik zei, ja, dat hoor ik wel vaker. Je We hebt niet toegegeven. Nou, en toen zei ik, want dan wil ik niet lullig doen... want dan blijven mensen denken van, ja, maar toch, is het nou of is het niet? Ik zei, nou, ik zei, ben het wel. Ze zei, nee. Want die is veel forser. Ze zeggen ook tegenwoordig... Het is toch niet te geloven wat mensen gewoon allemaal zeggen, hè? Nou, even een kle kleintasje. Wie hier in de zaal denkt dat ze het niet is? <tie> Ik zie daar. Hé, hey, Nelly Coman is ook Tot... wel eens tegen me gezegd. Nelly omdat u zo hard wegliep, of niet? <tie> u schijnt heel hard door die redactie te lopen. Ja, lukterij, ja. Met van die flukse beentjes. <tie> maar... Um, Nee, nou, er zijn een paar mensen die denken dat ze het niet doen. die vingers maar weer naar beneden. Och, dat zit dan ook eindeloos ook. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Doe maar, ja. Goed. Oh, nee, die wil plassen gewoon. Nee, dat is goed hoor. Maar, maar, maar bijvoorbeeld van die dingetjes... Ja, ik weet niet hoe de sfeer is bij zo'n nieuws, maar... Uh, bijvoorbeeld als zeg, een, een Harmon season heeft een penis op je stoel gezet. Wordt u daar kwaad van? Nee. Zijn er wel eens geintjes of niet? Doen ze dat wel eens? Zo van die... Ik kan me voorstellen van ja. Armen. Ja. Dat is ja. wel een gruid, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, hij zou het kunnen doen, maar dan zou ik wel om lachen. Ja, ja dan zou ik hem wel om lachen. Ik zou even... Ja. O, ja. het hele... Maar dan daarnaast wel leuk. Ja. Echt wel? Is het onderling gezellig? Jawel, er wordt uh, hard gewerkt. Vooral in deze tijd. Tuurlijk. Um, maar uh, we, we hebben het best leuk met elkaar. Het is absoluut geen haat en neid. Wat mensen wel eens denken. Dat we elkaar het licht niet in de ogen gooien. Dat grunnen. we elkaar de nieuwtjes afbieden. Ja. Nee hoor, het is de, de onderlinge verstandhouding is echt heel goed. Maar ziet u elkaar veel? Want als u het bent, dan is haar mesies het weer niet. En wel, want we zitten met een aantal presentatoren tegelijk op de redactie. Er zit er een voor, uh, voor zes uur. En er zit er één voor acht uur. En er zit er één voor tien uur. Je oh, bent, bent nooit nou al die keren. Allemaal teto. Ja. Maar ja. ik bent nooit al die keren dan? Want wij kijken ja, alleen acht uur. Er zijn dagen, zondag, zoals aanstaande zondag... dan uh, is er één nieuwslezer uh, voor alle journaals. Aanstaande zondag zeg ik omdat ik zondagdienst heb. Uh, uh, maar er zijn er wel vijf op een dag. Eén voor de vroege bulletins... Ah. Want dat begint morgens om 7 uur. Aan. Is dan dan bent, u, bent u dan aan het melken? Of nou, wij kijken, kijken we... nooit overdag in principe. Nee. We nee. zijn aan het melken dan inderdaad. Ja, ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Dat ja, moet ook gebeuren. Ja. En dan uh, is er een, een, een nieuwslezer voor het uh, journaal van 4 en 6 uur. Eén van 8 uur en één voor tien uur. En dan hebben we ook nog de luxe van een presentator voor het programma Studio NOS. 11 uur TV 2. Dat zien wij ook heel nooit dit. is te laat, te, laat, te laat natuurlijk, ja. ja. Maar wat is nou het allerleukste bulletin om te doen? Voor u, persoonlijk? Uh, nou, ik vind... Acht uur... Uh, ja, dat vind ik wel het leukste om te doen. Omdat daar uh, gesprekken in zitten... met uh, correspondenten... en verslaggevers. het uh, langere reportages... en de andere bulletins. Ja, het is meestal een kwestie van alleen maar voorlezen. Afraffelen. Nee, want dan ben je de vlucht klaar. Oh ja, dat kan je het allemaal binnen. Dan zit je dan de tijd Dat is ook, nee. ook niet leuk om naar te kijken. Maar, um, ja. maar de sfeer is dus onderling heel erg goed. Maar bijvoorbeeld um, ja. dus um, ja. die, die mensen van het weer... dat valt een beetje buiten de boot, denk ik. Zo'n Gerrit Hiemstra. Nou ja, dat hangt er vanaf wat ze te vertellen hebben natuurlijk. Maar, <racht> maar hebt de, u contact met die mensen? Als het een mooi weekend wordt, dan kunnen we ze wel zoenen. Oh? Wat, wat, uh, ja, een gooiste matras. Ook. Nee, want ja, dat soms, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar soms zag je ze dan, dan, uh, kondigt u af en dan komt uh, Erwin Krondig even zo'n ja, zo zo zo obligaat ja. praatje. Ja, is dat, dat is ooit. Nee. Jawel, dus, wat dacht je dat. Het ziet zo ingestudeerd uit. Ja, nee, dat is natuurlijk ook een beetje. Dus ooit is afgesproken dat... Uh, om te laten zien dat de weerman-vrouw in dezelfde studio zit als de presentator. En dat hij eventjes het beeld inloopt ook hè. Maar ja. U vindt ik vind het een het? beetje onzin. hoor. Ja. Hoe denkt u sowieso over duo presentatie? <lacht> nou, ik vind dat dat bij RTL heel aardig werkt. Zou u, zou u en, dat zelf ook willen? Uh, nee. Nee, want ja, dat stelt weer hele andere eisen aan. Er moet een beetje interactie zijn uh, met degene maar die u, naast u je zit. Je mag zelf de uitkiezen de ene wie. Je mag wel met de ander niet. Als u het zelf mocht uitkiezen wie. James Dean. Uh, ah. De mijn nou, zuster, ik James Hell of ik, ja. Stel je zou me, met mij le, samen me met me nu. Best een leuk ja, experiment. dat lijkt u een leuk ja. Maar weet je, als ik stel, ik moet dan iets voorlezen. Nee, stel u moet iets voor. Hoe moet ik dan kijken? Want dat vind ik altijd, lijkt me altijd zo moeilijk als je duo presenteert. Ja, dat als de een ja, als leest en de ja. ander is in beeld en dat, dan dat je dan, die dan ik even als kijkt. Gaan of, het dan ja, maar het, het, of het klopt, of het of klopt, het goed doet of, Een vorm of zo, van duo presentatie ja. doen, doen we wel in studio NOS. En dan, dan zit je collega iets te vertellen en dan zit je ernaast. En je wil ook niet altijd zo stom in die camera blijven kijken. Dus dan kijk je even opzij. Goh, wat zeg je nou? Zeg? Ja, ja. Geef ja. Ja. ja. Het niet te overschreven, kan ook niet. Nee, teken. ik vind dat ja. moeilijk. En ondertussen is het niet papieren zo erg. lijkt nee, de aandacht weer ja. Het is niet zo erg functioneel. Nee. Goed, we gaan even iets heel anders doen, hè, zuster. Iets wel functioneel, ja. Iets wat, wat mevrouw doen? Stoel ook kan namelijk, Wat, is, we doen? wat Hennie kan doen, is... Ze zingen. nu? Ja? Ja? ja? Wilt u? Ja, ik heb het gezegd. die Je... Stoel gaat namelijk... Is het een primeur dat u zingt voor de radio? Nee. Nee? Nee? nee? Oh, de... U zingt <laughs> vaak voor de radio. Dat wisten wij niet. Wacht even. Zusters. Ja. Ik heb uh, heel veel voor de radio gezongen in het meisjescore, Sweet 16. Ach. Ach. Zegt het jullie wat? Ja, Want dat is wel lang geleden, hoor. Ja. Dan gaan we zo alles zo voor Daar de gaan maar En, en, en? Ja. bij de jonge, vlier, jonge vlierenfluiters. En, en Maria, ze je! Nee, dat was van de KRO. Oh. En de vlierenfluiters waren van de varen. Oh ja. Nou, dan gaan we zo nog even... Ga Pak de microfoon. Zeg even ja, die je... moet je misschien doen. iets lager, hè? Wacht, dat doe ja. ik wel. Oh. Zal ik helpen? Ja. Nee, zegt u dat ze wat Oh ja, mevrouw Toel, hij heeft gaat een lied zingen. Dat heet Frank Mills. En het komt uit de musical Her. Ja. Eerder vertolkt. Oh nee, ik hou nu op met aankondigen, want het begint. Luister. I'm a boy. September 12th, right here in front of the Waverly. But unfortunately, I lost his address. He was last seen with his friend, a drummer. He resembles George Harrison. And he wears his hair tied in a small bow at the back <laughs> I love him, but it embarrasses me to walk down the streets with him white crash helmet he has gold chains on his leather jacket and on the back are written the names Mary and Mom and Hell's angels <laughs> I would gratefully appreciate it. if you see him tell him i'm in the park with my girlfriend and please dat u zelf ooit iets dergelijks meegemaakt... het klonk doorleefd. <lacht> dat u ooit met een... Ja, we hebben iemand... allemaal wel een... een, een liefde gehad die niet nou, beantwoord allemaal. werd. allemaal. Nee, Mijn zuster... Nee, wij niet. Nee. Nee. Nee. Maar ja, goed, maar... Dan is is gaan we nu even verder naar buiten, naar Pinka. Oh, even naar buiten. Ja, ja. dan gaan we terug naar... Pinka? Maria ja, dat ja. ja. ja. is nu een meisje met een heel vrolijk vlinder uh, t-shirt en twee ja. staartjes. Ja. En ik ga even vragen maar die zij, kan zij uh, boos, boos kan worden. Ja. Word jij wel eens boos? Ja, nou, um, boosheid is een uh, momentopname en ik ben nu helemaal niet boos. Ik ben Absoluut. nu eigenlijk heel erg blij, dus ik probeer nu voor te stellen hoe het is om boos te zijn. En waar word je heel boos om als je boos bent? Nou, ik ben nooit boos op het moment zelf. Vaak, het is meestal het moment nadat ik um, boos had moeten worden, dan ben ik eigenlijk boos. Want dan ben ik te laat met reacties boos of met dingen die, al, die ik had willen doen of die ik had willen zeggen. En dan baal je eigenlijk... Een paar seconden nadat je eigenlijk het boze moment hebt gehad, ben je pas boos. En dan ben je, je daar boos De situatie van het te laat. Te dus dan ben je dan dubbel boos, of niet? Ja, die boosheid die, uh, wordt dan wel sterker, ja. Die is extra omdat je te laat bent met alles wat je had willen zeggen of had willen doen. Dat heel boos, eigenlijk. En wat doe je dan eigenlijk op dat moment? Oh, dat uh, loopt uiteen van uh, biertjes over iemands schoenen heen gooien tot... Uh, Heel erg boze woorden zeggen. Ik kan heel erg boze woorden ja? veranderen. Dankjewel. Ja? Ja, daar ben ik nog. Ja, hebt u nog... Uh... Nog uh, wat mensen? Waar word jij uh. heel boos om? Ja, nou, ik heb er nu tien minuten over na mogen denken. Uh, waar ik boos om word is uh, het volgende. Uh, dat is een heel hoop te doen over 500 eekhoorns uh, op KLM. u op de... Uit aardige wijze door de. In de pakketje kort houden. Ja. Ja, ik hou het heel kort. Uh, daar is heel veel opwinding over. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk duizenden andere beesten per dag door een molen heen worden gehaald. Dankjewel. En uh, waar was jij heel boos? Fak vrouwtje onze denkij. Heel goed, de volgende. Uh, het beeld wat uh, een week of twee geleden op televisie was, dat ging over een, uh, een Servische dame die al uh, 30 jaar in uh, Nederland woonde. Zich opwond over uh, de bommen die op het land gegooid werden. En uh, haar argumenten kracht bijzetten door een uh, jodenster op haar uh, borst te naaien. Waarop het woord Serben stond. Uh, dat was voor mij een soort van... Uh, nou weet ik helemaal niet meer waar het over gaat. Uh, het is al moeilijk. Genoeg. Mevrouw Stoep dit ook. Dankjewel. Ja. En jij, waar word jij al boos op? Ja, ik heb twee dingen, mag ik ze zeggen? Ten eerste het feit dat uh, als, als je nieuwe mensen ontmoet dat ze onmiddellijk naar je sterrenbeeld gaan vragen. Oh, daar maakt tante. me echt heel erg over. Mijn sterrenbeeld schreef. maar er worden gelijk allerlei consequenties aan verbonden. En het tweede? Het tweede is uh, het feit dat er toch, ik wil even terugkomen op uh, de oorlog in Kosovo, dat er uh, zo met twee maten wordt gemeten. Dat uh, uh, iedereen zich druk loopt te maken over uh, de verdrijving van de Kosovaren uit uh, Kosovo. En tegelijkertijd uh, worden die Kosovaren weer opgevangen in Israël. En uh, terwijl Israël zelf ook een hele bevolkingsgroep heeft weggejaagd. En daar maak ik me echt heel erg boos over. Dankjewel. Oké. Okay. Dat was ja. het je Dankjewel. Ja, We gaan zo terug. naar die stoel. Want ja. u hebt net prachtig gezongen. En daarvoor zei u nog, of mensen zich wel herinneren. Ja. Even het geheugen opfrissen. Amsterdam dacht ik live in Amstel, Amstel, Amsterdam. Nee, het geheugen oh. opfrissen waar we het over hadden. Oh, ik dacht, dacht dat volwacht. u bedoelde even de, de tussenaankomst. Nee. U zat bij een koor. <laughs> Als kind dan? Al? Ja, ja, rond mijn zestiende. Maar daarvoor zei u toch ook nog bij een ander koor? De jonge vlierenfluiters. De jonge vlierenfluiters, ja. Onder leiding van Johan Jong. En, en... Met mandolinebegeleiding. Ach! Ja. Ja. Oh. En, en welke... nog uh, verdraaid lastig te zijn. Welk repertoire de u toen? Schijt nog Nou, dat was heel modern. We, we, we zongen toen echt met de jonge vlierenfluiters ook uh, liedjes... die uh, ja, op dat moment in de hitparade stonden. Echt waar? Echt waar? waar? Die heb je de topmuziek top, top, top mee gehaald. Met, met wat voor liedjes? Met de vlierenfluiters? Ja? Niet, niet maar met de Team hebben We Peter, hè. Wat is ja. dat, was dat, was dat het? Uh, Nie, Wie maakt dat ja, ja, ik niks ja, ja, ja. meer lust? Zing ja. eens. Wie, wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, ja dat is oh. Peter. En, en had u dan ook een Peter in uw gedachten? Was dat in die tijd? Ja. Vast wel. Ja? Vast wel. U kunt zich niet zo herinneren. Okay. Ik was al zo jaloer. Want ik weet wel zeker dat hij geen Peter heette. Die droegen allemaal al nylon. Ja. Ja. Ja. ja. ja, en dat moest een beetje in dezelfde kleur zijn ook. En, en welke kleur werd daarvoor? V vleeskleur. De vleeskleur? Ja, als de vlees... je tien, tien ja. van die meiden op een rij hebt en die hebben allemaal verschillende kleuren kousen aan, dat is geen... En daar zijn, zo... zijn het eigenlijk ook nog opnames ja. van de televisie, of die je was het alleen maar ja. radio? Ja, nee, ik heb er zelfs nog één. Zwart-wit, oh. ja. En kijk je dat nog vaak? als u we... Nee? Nee? <laughs> nee. Als ik veel gedronken heb. <laughs> Dan gaat u het videootje nog eens opzetten. <laughs> En vindt uw man dat ook leuk om te zien of ja, die die vindt niet enige, goed, die vindt het enige, me niet in die tijd. Oh, dus dat die vindt dat wel leuk. Ach, ja. ja. Ach, nou, ik wist het niet, hè, niet toe bij de, de, de vrolijke zestien. Nog even, um, het is weer een heel ander onderwerp, maar het moet, het is verplicht, de drie vragen... De, de klaar? Meester, het, roept, het roept niks Meistert, op, kijkt ja, ze ons ja. aan. Ik heb al een paar weken niet geluisterd. Nou, het is een vast onderdeel ja, sinds vaak. een paar weken. Oh, ja. en de drie dus, uh, vragen: Wij stellen een vraag. Dan een ja, drie antwoord. Antwoord. Ja. Oh, ja. En dan moet we een van die drie, vraag, drie antwoorden uitkiezen. Ja, nee, dat weet ik. Nee, natuurlijk. Ja. jij hebt een snotje? Ja, ik heb hem. Bent u van voor de citotoets of daarna? De, de, voor. de voor. Nee, dan, dan weet u dat niet. Goed, het is dus A, B, C. Wij, wij weten dat ook niet, maar we weten het inmiddels wel. We, de vraag is... Ja. Wat maakt uw dag nou eens helemaal goed? Ik bedoel, beroepsmatig gezien. Als u A... U laat wat wij zeggen gewoon op u inwerken... Ja. niet meteen... Het moet impulsief. echt een Reageren. van de drieën. Uiteindelijk moet het een van de drie worden. Ik zeg aan ook als het niet zei, van harte is. Niet, anders reageert ze meteen impulsief. Dat oh. moet niet. Nee. A. Dat maakt uw dag dus goed. A. Wat is het? U zou toch. Vandaag... Oh, A. Van... Ah, ja, A. Ja. A. A. Er is een baby. Ik zei al A. Er is een, een baby geboren in Blijdorp. En u mag dat dus verkondigen. En B. Het brood wordt 7 cent goedkoper. En dat is natuurlijk voor de hele natie. Ja. Fijn. En C. U bent de persoon die de vol het voltandige leende bestand mag opnoemen van de Russische Duma. foutloos. <lacht> nou, ik weet het, dat is niet zo moeilijk, hoor. B. B? B. Ja, ik, ik, ik hou niet zo van, uh, die, uh, die, van die dierenberichten. Waarom? Hoewel, ja, het is vaak wel heel Stuk leuk en schattig echt. om te zien... en het, het onderbreekt zo'n ernstig journaal. Ik weet het allemaal wel, maar ik hou er niet zo van. En uh, brood zeven cent goedkoper, dat is voor een heleboel mensen goed nieuws... Vooral als je veel brood eet. Ja. Dus je bent iemand die van goed nieuws. Ik bak nieuws. het tegenwoordig zelf. U dus bij mij kan het zo veel schelen. Ja. Wacht even, Hoe gaat dat? je? U hebt u... een machine gekocht. U hebt een brood. Oh, dat is zo gekocht. leuk. Dat is zo leuk. Wacht, ik, oh, ik, we moeten naar het lammetje. Helaas. Ik had alles ja. willen weten van hen die met een bruin of ja, ja, wit. Mag alles, alles nog eten? Ja. Maar toch bruin brood wel is toch. Ja, het is ook lekker. De misschien. Heerlijk. In een Ja. Je moet er niet ja, aan denken. In een machine. Dat nee, is maar wat één drie trapsvraag. Vraag. Ja, dat is het maar één drie trapsvraag. trapsvraag. Eén, maar één, ja. U bent er nu vanaf. Het lammetje Kato. In de schaapskooi was het een drukte van belang. Waarom zijn al die schapen hier binnen? Vroeg het lammetje Kato. Het is etenstijd, zei de luis op haar hoofd. Eten we dan binnen? Het lammetje was hooglijk verbaasd. Buiten lag een heideveld uitgeserveerd. Waar misschien wel honderd schapen smakelijk van konden eten. Toch dromden alle dieren samen in deze schuur. De luis had er geen problemen mee. Het maakt, maakt, maakt, maakt mij niet uit, binnen of buiten. Het gaat erom wat je eet. Vond hij. En ik moet zeggen, hier binnen ziet het er hm, verrukkelijk uit. Maar de hei is boud. Hm? Wou je zeggen dat jullie dat eten? vroeg de luis geschrokken. Die droge stengels waar je trek in hebt. Verlekkerd keek hij naar de sappige schapenbouten om hen heen. Schuif eens wat dichterbij, zei hij tegen het lammetje. Het water loopt minder in de mond. Alweer, riep het lam, je hebt mij ook al leeggezogen. Wat ben je toch een grote schok op? <totst> Siste en sliste alle schapen om haar heen. <totst> Wat is er dan? Vroeg het lam geschrokken. Stil nou, riep een al wat oudere oor. Even het nieuws horen. Het lammetje realiseerde zich plots dat alle schapen al de hele tijd één en dezelfde richting opkeken. De oren gespitst staarden ze allemaal naar een klein rood borstje dat bovenop een baal stro zat. Nee, nou komen de lokale berichten. Fluisterde een ander schaap vol ontzag. Het lammetje en de luis zwegen eerbiedig. Naar nu pas bekend is geworden... Klomt de heldere stem van het vogeltje. Is eergisteren in zijn woonplaats Elkendam de hond Bassie overleden. De eerste setter leed al geruime tijd aan een heupafwijking, waardoor hij niet meer kon lopen. Bassie is vooral bekend geworden doordat hij vaak op de stoep lag bij pannenkoekenboerderij de Eeland. Hij is 17 jaar geworden. To toch nog een hele leeftijd. Hond een schaap. Ja, nee, dat is het de rest het is het van, het van ja. de kudde mompelde instemmend. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. Nee, dat is de niet, ja, niet ja, gesmoord. Ja. Toch? Ja. Korte ander nieuws. Vervolgde het roodborstje. Op Kinderboerderij Nijntje heeft een zeug negen biggetjes geworpen. <tie> Voor de Kinderboerderij is dit een record. In voorgaande jaren lag het aantal biggetjes lager. Afgelopen jaar waren het er zelfs maar vier. Het negental en hun moeder maken het goed. Hoe weet je dat allemaal? Fluisterde het lam. Dat uh, komt niet alleen van haarzelf, hoor. Basten, een oude ooi. Dat hoort ze van anderen. Of ze verzint het zelf. Nee, hoor. Voegde ze er lachend aan toe. Dat laatste is een grapje. Dat doet ze nooit. Dat kon het lammetje zich ook niet voorstellen als ze naar het roodborstje keek. Dan volgt hier nog een oproepbericht. Sprak het vogeltje. Het betreft het lammetje Kato, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lammetje Kato wordt verzocht contact op te nemen met haar moeder... die zich ernstige zorgen over haar maakt. En ieder die het lammetje Kato tegenkomt... wordt verzocht dit bericht aan haar door te geven. Oh, maar dat ben ik! Ik ben het lammetje Kato! Riep het lammetje Kato luid. Oh, Het waren wel veel dierenberichten ja, dat die was... u moest... <lacht> Dat is te schrijven niet dat u daar zo'n heukel aan had. Ik, haat, ja, had het. U dat Ik haat het. Ja, u haat het. Ja. Nou ja, goed. U moet het toch maar Ja, doen. om, om zo'n man nou de voltallige... Russische Duma erin te laten schrijven, dat is ook lastig. Ja, maar wat ik nou al van dus zo navind van die berichten... van die koetjes die worden geboren, of dan in dit geval zo'n olifantje... later hoor je er nooit meer goed gaat of die goed groeit. Of nee, die ja, anders. als die doodgaat, dat gebeurt ook nog alles. Hè? En moet, wordt dat dan ook wel weer voorgelezen, toch wel? Jawel, als we de geboorte hebben gemeld, dan moeten dan we ook moet wel. ook melden. U zegt, u ja, dan, zegt dan moet het je met het afmelden, het zoals het afmelden, dat heet. Dus afmelden, ja. die handel. Afmelden, afmelden, noemen ze dat. Zeg, mijn zuster loopt al met een cadeau te zwaaien. Ja. Want u krijgt die ja, cadeau. Wij dachten namelijk... Nou, um, op ja. zo'n uh, redactie wordt vast veel gecomputerd. Heel veel, de hele dag. Met de muis? Ja. Over de ja. mat? Ja, En u hebt een hele saaie, op het moment, een saaie muismat? Ja, een van het computermerk. Hier is een leuke. Ja, mag je, hem ook is thuis, een... mag je hem ook thuis hebben? Ja, anders ja, al steekt u toch lekker de, de ogen er Nog één, nog één. Nog nog nog nog oh, twee. Nou, ik, ja. ben, ik wil het gezicht van Philip Vredek. Ja, of Pia. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat zal die al doen? Ik zou hem op de zaak doen, hoor. Ja. Nou, we ja. moeten nog even over nadenken, want ik vind het wel erg leuk. Is een vriendin van u Pia Dexter? Ja. Ja. Komt nou ja, we komen niet bij elkaar bezoeken. Oh, oh, we is. zijn goede collega's. Komt niet elkaar over de mat? Nee. Mijn zuster nog een cadeau. Dat is een fles. Ook met jullie portret. Ja, nou, dat moet ja, wel goed zijn. Het staat op dat, dat het een herinnering is. En, uh, dat is het dan ook aan deze. Oh, ja. de het is niet voor consumptie. Jawel, oh, ja. maar herinneringen. Nee, ik dacht de alleen de voor herinneringen. Uh, als die leeg is, kan er heel leuke azijn in. Dat zij uh, ja, laat. Ja. Of bij de kunt kunt als, als die leeg is, gewoon achterloos op de presentatiedesk zetten ja. bij het journaal. Ja. Dat, uh, dat kan, kan. Ja. Met het etiket naar de camera. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja dat kan. Nou, in ieder geval, dank u wel, Hennie. stoel. blijft nog even zitten. Ja, want um, eigenlijk is dit niet het echte cadeau. Het enige echte cadeau is namelijk... Het, uh... We gaan een... Uh... U hebt begrepen dat wij u zeer bewonderen. Ja. En dat ik... willen we nu vormgeven. Ter ere van een lied. hè, zuster? Ja, ik ben benieuwd. Luistert. Mevrouw stoel, <tieden> een fusie, een bosbrand, de landspolitiek. Zoals u het brengt klinkt het nieuws als muziek. W W C A O, I X en Dow Jones. Wanneer u het zegt wordt het toch iets gewoons. Hoor hoe zij het nieuws verslaan. Nooit wordt ze door het nieuws verslagen, door hoe zij het nieuws verslaat. Kan een mens het nieuws verdragen? Oh, hoe zij het nieuws verslaat? Nooit wordt ze door het nieuws verslagen, door hoe zij het nieuws verslaat. Kan een mens het nieuws verdragen? Zo sterk als geen ander, zo fris en kordaat. Zo sprander, soms heel delicaat, van kwik en heel krachtig, maar steeds met gevoel. Geen meester zo prachtig als u mevrouw stoel. Hoor hoe zij het nieuws verslaat, uit wordt ze door het nieuws verslagen. Door hoe zij het nieuws verslaat mens het nieuws verdragen, heeft u soms iets nieuws te melden. Vraag het dan aan Helene Stoel. Zo'n talent zit men hoofd zelden. Zakelijk, maar met gevoel. Hoor hoe zij het nieuws verslaat. het wordt ze door het nieuws verslagen. Door hoe zij het nieuws verslaat. Lieve mensen, dit is weer het einde van onze nachtzusteruitzending. uitzending Wij danken heel hartelijk Natuurlijk in die stoel. Vandaag werkte weer Ronald Ruijber, Antoinette Dreugen, Nora Romanesco, Tom Schepsma, Poppie Boel, Arnoud Boongaarts, Tinko van Hulse, Tinka van Hulse, Marte Klerk, Ela Elisabeth van der de Baar, Bas Berlusconi, Martin Buursen. Nora Romanesco had wel gehad. Ja. Natalie Jet van Bokstel, natuurlijk wij zelf uw gastdames en Henny Stoel! Ja inderdaad, Henny Stoel in een aflevering van de Nachtzusters en bijdrage van de VPRO. Eerder uitgezonden in 1999, geloof ik. En voor ons is het tijd om te gaan naar nachtvluchten. Laatste ronde met de schrijfster Gerda van Wageningen. Heel graag tot zometeen.